Michel Koenen met het NOS-journaal. Sinds president Trump weer aan de macht is... delen de Nederlandse inlichtingendiensten minder informatie met hun collega's in Amerika. De IVD en MIVD-bazen zeggen in de Volkskrant... dat Nederland kritischer is geworden met wat er gedeeld wordt. Ze zijn bang dat Trump hun informatie kan gebruiken voor politiek gewin. Ook respect voor de mensenrechten wordt als reden genoemd om terughoudender te zijn. De Duitse regeringspartij CDU-CSU gaat kijken of ze met de extreemrechtse AFD kunnen samenwerken. Veel partijen sluiten de AFD uit omdat de Duitse Veiligheidsdienst de partij heeft bestempeld als extreemrechts. Maar kopstukken vinden dat het mogelijk moet worden om besluiten te nemen die de AFD ook steunt omdat de partij steeds groter wordt. Een opmerkelijke arrestatie voor de politie in Zaanstreek. Agenten hadden een man opgepakt die had ingebroken bij een winkel. Hij moest mee naar het bureau, maar eenmaal in de cel zagen ze dat de man een been miste. Agenten vonden later achter de dienstauto een kunstbeen. De verdachte had het ergens tijdens de arrestatie verloren. De politie schrijft op Facebook dat alles inmiddels weer loopt zoals het hoort. En komende week zijn er veel vallende sterren te zien... door de jaarlijkse meteorenzwerm, Die is elk jaar zichtbaar in de tweede helft van oktober. Woensdag rond 6 uur in de ochtend is waarschijnlijk de piek, zegt weer online. Dan zijn er, als het niet te bewolkt is, tot wel 26 vallende sterren per uur te zien. En ook twee dagen voor en na de piek is de kans groter om vallende sterren te zien. Dat zijn trouwens eigenlijk stukjes schruis afkomstig van een komeet... die door de damkring heen gaan en verbranden. Het weer nog. Op sommige plekken nog wat nevel. Later vandaag af en toe zon. Het wordt een graad of 13. Vanavond komt het dan weer snel af. Lokaal kan het een gaatje vriezen. Morgen meer bewolking en aan de temperatuur verandert er dan weinig. En vanaf maandag trekt de wind aan en dan valt er ook geregeld regen. Wel wordt het dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Natuurlijk zijn we in die aard ja, en onze eigen weg gegaan, met anderen in ons straat en in ons huis. Maar nu mm -hmm. ik je weer gevonden heb, laat ik je niet meer gaan, we komen samen uit een samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je kijk. Omdat ik steeds ben blijven van droom. dat het dag zo ver zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeet. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Carina. Goedemorgen. Want Carina en ik zitten hier uh, gezellig uh, en we zitten hier oké. Okay. En uh, uh, nog meer mensen. En uh, <laughs> we zitten hier oké, okay. olé, olé. Olé, olé. Uh, uh, Rob, uh, Rob is er ook bij. En uh, Rob is... Uh, wat... wat, wat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 Maar ik vind het wel een heel goed initiatief. Het is een geweldig ja. initiatief. Ja. En Zandvoort is natuurlijk heel erg bezig om die toegankelijkheid beter te krijgen. Ja. Hè? Ja. Ja. Dus daar hebben jullie uh, nou, heel erg goed je best voor gedaan. Ik, uh, en wat, wat, waar, waar, waar, waar, waar zie je het aan dat jullie die, uh, die prijs hebben gewonnen? Het keurmerk? Nou, nou ja, zelfs mensen die voorbij lopen die zeggen... Uh, uh, ja, wat goed en gefeliciteerd... <laughs>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 Mm -hmm. Oké. Okay. En jullie hebben ook de, het verlagen van de kledinghaakjes en dat soort dingen uh, geregeld, hè? Oh, he? ja. Ja, ja, ja dat is best wel. kost een uh, kliksysteem, mm -hmm. waardoor we gewoon alles kunnen aanpassen en vanaf 40 centimeter hoogte ja, alles gewoon pakbaar kunnen maken voor de klant.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 Nou, zeker. Kom allemaal een kijkje nemen. Ik, zal, ik, ik ga zeker een kijkje nemen bij, de, bij de, de, de, de, de, de, het gezellige winkeltje wat jullie... Ik, de ja, Ik ben al vaste klant. Dus Jij bent vaste klant? Ja, ik kom er heel vaak. Schelpenhangers.nl. Ja, het is een heel populaire winkel. Oké, okay. ja. nou. Heel hartelijk dank. dank. En ja. uh, nou, veel succes met, uh, met, met de prijs. Dank u wel. Goed weekend. Ook van hetzelfde. Okay. Goedemorgen, ja. Zangvoort.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 De, nou, die is afgelopen. Dat was KIS. En uh, een van de, de gieteristen is al hè? Van KIS. Ja ja, ja, ja, en van de, daarvoor Joost Nuisel. die is en ook daarvoor... dood. Dus we hebben nu alle doden gehad. Goed zo. Oh. Nou, dat is lekker. Nou. En we, gaan we door met de levende? <laughs> Want er is nog wat aan de hand in Zandvoort, hè? Ja, het rommelt. Het rommelt. Het heeft gerommeld. Of juist niet.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 periodes dat ik gewoon een dag in de week gewoon vrij laat. zeg maar of het is dan niet vrij maar goed gewoon om echt te focussen op wat doen we hier met Zandvoort echt E met C uh, ja en de gemeente Zandvoort, uh, zeg maar en je bent ook Zandvoorter, hè ik ben Zandvoort, ja tenminste ja. nu nu wel ondertussen, ja. hoop ik je maar staat deed, jij, deed jij vroeger al mee met het jeugddebat nou dat is het ding ik ben dus nu dat bedoel ik ben nu Sandvorter maar van oorsprong ben ik toch Haarlemmer dus dat is toch maar de... goed in Haarlem is het toch ook wel dat je al als kind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 Maar dat betekent dus ook dat ik geen idee heb. Maar ja, je moet zelf uh, ook stemmen ja, natuurlijk. Daarom... Dus je, ja. je, je, je moet iets invullen. Exact, ja. En ik weet het dus niet. Is Hij maakt gewoon allemaal over... halve cirkels. Ja, ja, nou, ja nou, dat moet je het ja. niet doen. Dan uh, ja. is het gewoon al geld. Ja, ja, het alles niet. een stukje. Uh, ja. Mir Mir Mirko, uh, uh, dank je wel voor het langskomen. Okay. En de uitleg uh, uh, hoe het allemaal gegaan is. En uh, nou ja, ik denk dat we blij mogen zijn dat het zo gelopen is.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 Ik heb Coast Riders in the Snow van de American Outlaws. Nou, beter kan het niet worden. Kijk, meer <laughs> wel. Dank u wel. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. ZFM. ZFM. ZFM.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 His gaunt, her eyes were blurred, her shirt's all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet. 'Cause they'll have to ride forever on that range up in the sky on oh, horses snorting fire. As they ride on, oh, hear them cry. As the riders looked on by him, he heard one call his name.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 Marja, wat was het? Ghost Riders in the Sky van uh, American Outlaws. Ik vind het zo leuk dat zij dat er allemaal uh, uitkiest en, uh, en doet. Dat vind het heel leuk om te doen. Ja, dat lijkt, lijkt me ook leuk om zoeken. Zee, dat is, uh, ja. En ze mag, ze mag uh, uh, draaien wat ze wil. Uh, uh, als maar ja. geen herrie is. Nee, we nee, hadden ah, een herrie <laughs> op zaterdagmorgen. Ah, nou, inmiddels aangeschoven Lars Carré, wethouder uh, in Zandvoort. En, uh, goeden, uh, goedemorgen. Goedemorgen, Lars. Goedemorgen bijna. Mag ik Lars zeggen? Tuurlijk. Tu tu tu tu tu tu Jij wel. Doen we dat. Het gaat over de jaarlijkse duurzaamheidsprijs. Die is uitgereikt, heb ik begrepen. Is dat nu nee. voor de tweede keer nee, dat het gaat, gaat gebeuren? Uitgereikt nee, ja. of die gaat uitgereikt worden. Of die gaat uitgereikt 14 oktober. Nee, wat zeg ik? Tot 14 oktober tot, kon je tot, Ja, precies. Ja. Ja. 13, 13 november is de uitreiking. 13 november ja. is de uitreiking. Kun je wat meer vertellen over deze uh, um, uh, zeg maar, uh, prijs? Prijs? Ja, eigenlijk. Zijn... eigenlijk. Eigenlijk zijn er twee prijzen. Ja. Ja. Dat maakt het nog mooier. Het is de meest duurzaamste inwoner mm -hmm. van Zandvoort. En de meest duurzaamste ondernemer van Zandvoort. En dat is een prijs die nu voor de derde keer uitgereikt oh, de derde. gaat worden. Okay. Het is een uh, nadrukkelijke wens van de gemeenteraad geweest. Het staat nadrukkelijk in het coalitieprogramma. En daar hebben we als college uitvoering aan gegeven.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 Nou, het is een hele uh, volle week die uh, nu nog samengesteld uh, wordt. Dus de, de definitieve uh, agenda ken ik nog, uh, nog niet. Uh, uh, uh, niet. Maar uh, nou, we zijn nu natuurlijk bezig met uh, de uh, Groene Daken. Uh, dat is ook iets waar we in deze coalitieprogramma mee gestart zijn. Ja. Een subsidieregeling voor Groene Daken. We hebben tegenwoordig de, de uh, Rooftop...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 Als ja. wethouder van de raad. Oké. Okay. En niet als. Uh, natuurlijk ben ik ook VVD-lid. Uh, uh, uh, maar ik ben niet gevraagd als wethouder van de raad, natuurlijk. Uh, dus dan schakel ik even voor over naar VVD-lid. Dat vind ik altijd heel helder om die mm -hmm. ja. uh, petten te scheiden. Ja, pak uh, om... even de andere pet. Wacht. Even de andere even pet. De andere pet. <laughs> nou. Nee, ja. Het, nee, het verkiezingsprogramma is uh, gepresenteerd. Uh, volgens mij is Sven. Uh, een paar weken geleden hier ook geweest om met Ben uh, daarover mm -hmm, te klopt. Uh, spreken. Uh, onze lijsttrekker is uh, ook bekend. Dat is Sven. Mm -hmm. En ergens um, uh, de datum is nog niet bekend. Maar binnen nu en uh, zes weken moet uh, ook de definitieve lijst bekend worden gemaakt. Dan moet de ALV uh, uh, ingepland worden. Dat zijn allemaal voor formaliteiten. Uh, maar wij als VVD ja, en... Uh,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 Gesprekken met Tweede Kamerleden gehad heb. En er zijn ook moties ingediend door de GroenLinks, P van de A en de BBB bijvoorbeeld. Dus, uh... En wanneer wordt daar een klap op gegeven? Of is dat al gebeurd? <lacht> nou ja, je ziet door de val. Nee, kijk, het gaat door. Het gaat door ja. ons om ons omdat we terugdraaien. Ja, precies. Er is uh, vorige week een motie in de Tweede Kamer aangenomen, ingediend door de BBB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 Oh, lekker. Een weekje. Ja, en ik heb de hele zomer doorgemaakt. Ja, ja daarom precies. Toen waren mijn. De hele zomer doorgemaakt. Toen waren <laughs> mijn collega's op, op vakantie. Ja, daarom. Dus nu is het mijn beurt. Ja, nou, je hebt gelijk. Ja, nou ja, wij gaan ook uh, komende, komende week. Dus. Uh, het wordt rustig in, uh, in, in, in, in bij de VVD in Zandvoort. <laughs> ja, het is daar ook het is, het is ook ja, weg. ja. ja. ja. <laughs> dus, nou, mag ik je heel hartelijk danken voor. Uh, hebben we iets vergeten? Heel veel, maar dan kom ik gewoon volgende keer weer terug. Vind ik een goed plan. Die staat. En Marja heeft nog wel een stukje muziek. Voor de laatste vier minuten. En dan gaan we naar het nieuws. En komen we volgende uur komen we weer terug. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. a trumpet, loud and mean. Suddenly a voice said, go for daddy, spread the picture on a wider screen. And a voice said, brother, there's a million pigeons ready to be hooked on new religion. Said the word, daddy, leave you, come along white. Spread the religion of the rhythm of life, and the rhythm of life is the powerful beat.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 up a congregation built up quite an operation down below with the fire pipe blowing while the muscatel was blowing all the cats were go, -go going down below Daddy